6 uur. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Laat het laatste half uur van Nieuws in Co. Grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar het natuurlijk bevallen. Wat betekent dat voor de vaak felle Nederlandse discussie? En Abu Taleb, burgemeester van Rotterdam... zou door een Nederlandse imam zijn uitgemaakt voor afvallige... en daarmee zou hij mogelijk moeten vrezen voor zijn veiligheid meer. Nu is het de journal Juri Stubinitsky. Rusland noemt het besluit van meerdere Westerse landen... om Russische diplomaten uit te zetten verkeerd. In een reactie zegt het Kremlin dat de actie met gelijke munt... wordt terugbetaald. Ook Nederland zet twee diplomaten uit. Minister Blok van Buitenlandse Zaken verwacht zeker... een tegenreactie van de Russen. Nou, we hebben dat inderdaad gezien toen Engeland als eerste deze stap nam, maar ik wacht nu af eh, wat de Russische reactie is. Onze inzet is dat er meegewerkt wordt aan het doen van het onderzoek om uiteindelijk de daders te vinden en die voor de rechter te krijgen. 16 Europese landen, de Verenigde Staten en Canada zetten massaal Russische diplomaten uit. als reactie op de gif aanval op de Russische dubbelspion Skripal in Engeland. Er was van alles mis met het Siberische winkelcentrum... waar gisteren 64 doden vielen. Zo had een beveiliger het brandalarm uitgezet... en waren nooduitgangen geblokkeerd, zeggen onderzoekers. Verder zouden de muren van het winkelcentrum in Kemerovo... zijn bekleed met plastic, waardoor de brand zich razendsnel verspreidde. De oorzaak van de brand in Siberië is nog altijd onbekend. De Nederlandse diplomaat die volgens Turkse media als spion in Turkije werkte... is opgepakt. Dat meldt een Turkse krant. De Nederlander, die met zijn initiale AZ wordt genoemd... zou in Turkije onderzoek doen naar banden tussen de Turkse regering en IS. De politie loopt 25.000 euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van Redouan T. Hij wordt ervan verdacht dat hij als opdrachtgever was betrokken... bij liquidaties in de Amsterdamse en Utrechtse onderwereld. De coöperatie Laatste Wil stopt definitief met het plan om een zelfmoordmiddel te bestellen en aan leden te verstrekken die daarom vragen. De organisatie wil niet dat zijn leden strafrechtelijk worden vervolgd. Dat is de uitkomst van een gesprek met het openbaar ministerie. Het dreigingsbeeld voor terrorisme in Nederland is aan het veranderen. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof, in een nieuw rapport. Het dreigingsniveau blijft wel op vier, het op één na hoogste, zegt Schoof hoewel het kalifaat weliswaar vernietigd is... zien we dat de capaciteit en de intensiteit... intentie van Al-Qaeda en ISIS er gewoon nog steeds is. En dat betekent dat jongeren hier in Nederland... die radicaal zijn, maar ook diegenen die mogelijkwijs terugkeren... dat die met elkaar nog steeds ook de de drang hebben om aanslagen te willen plegen. Wel neemt de terroristische activiteit alsnog af, staat ze in het rapport. Jihadisten richten zich volgens de coördinator... nu meer op prediken en sociale activiteiten... om hun gedachtegoed te verspreiden. Nee. Nederlandse militairen krijgen een nieuwe persoonlijke uitrusting... inclusief betere kogelwerende vesten, dat zegt minister Bijleveld. Veel militairen klaagden dat ze op missie werden gestuurd... met bijvoorbeeld slechte kleding en schoenen... De hele uitrusting wordt vervangen, zegt verslaggever Wilco Boom. Dan gaat het onder andere om een nieuw en beter scherfvest... en ook om een handvuurwapen. Daarnaast komen er betere opleidingsmogelijkheden. Uh, militairen hoeven minder snel van functie te veranderen. En de minister compenseert ook nog eens het AOW-gat tot 100%. Daarnaast blijven zes militaire complexen... die vanwege bezuinigingen dicht zouden gaan, toch open. Het weer dan nog vanavond brede opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Het wordt 4 graden tot iets onder het vriespunt. Morgen bewolkt en in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen. Dan wordt het ongeveer 8 graden. De verkeersinformatie nog. Gaat het al een beetje beter, in Passet? Ja, we zijn wel over de piek heen, Lara. Maar ja, een normale maandagavondspits op dit tijdstip telt 150 kilometer. En nu zie ik er zojuist 400 voorbij trekken. Hm. Dus het is gewoon veel drukker. En dat heeft natuurlijk te maken met die twee afgesloten snelwegen. De A1 en de A67, respectievelijk bij Apeldoorn, waar het echt een puinhoop is op de wegen. En de A67, waar het ook veel drukker is, bij Eindhoven. Uh, Eerste A1 maar eventjes. Van Amersfoort naar Apeldoorn is de weg dus nog steeds dicht... bij de afrit Hoenderlo. Omrijden voorlopig maar via Ede en Arnhem. De andere rijbaan vanuit Hengelo... daar is de weg zojuist vrijgegeven. Tussen de afrit Voorst en de afrit Hoenderlo... je nog wel een hoop remlichten. Uh, de A67 Eindhoven-Venlo... is dus voorlopig dicht bij Asten. Dat kost je drie kwartier uh, tot een uur extra. Uh, maak gebruik van de omleidingsroute... via Weert en Roermond. En rij niet via andere routes, want dat gaat helemaal uh, de mist in. Vanuit Venlo nu ook 20 minuten vertraging bij de afrit Helden. Daar hebben ze de boel versmalt. Op de A20 bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen... vanuit Gouda. En dat levert inmiddels een kwartier vertraging op bij het plein. Een eindexamenkandidaat in huis en toch een zorgeloze tijd? Ik wel, dankzij liceo examentrainingen. Liceo helpt in alle vakken, op alle niveaus, door het hele land...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 Met Schroefers ben je meer waard. Omdat wij al meer dan 100 jaar support professionals en office managers opleiden. Rotsen in de branding voor directies en management teams. Onmisbare collega's op wie zij blindelings vertrouwen. Dus wil jij gegarandeerd een mooie baan? Doe dan die directeuren en jezelf een plezier. En kies een opleiding van Schroefers. Tijdens de paasdagdeals van Macro ligt het voordeel voor het oprapen. Met alleen vandaag alle pampersluiers 1 plus 1 gratis. En voor alle kleding, ondermode of schoenen geldt tweede halve prijs. Bekijk alle Paasdagdeals op macro.nl. Wil jij ook een MBO- of HBO-opleiding met baangarantie? Voor nu en in de toekomst? Vraag dan een persoonlijk adviesgesprek aan op schroevers.nl. Nog zes dagen tot Pasen. Kijk voor alle dagdeals op macro.nl. Ja. GDM UXO.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 NOS NTR. Kinderen zijn gezonder als ze op deze manier geboren worden. Pers me mee. Ja, persen. Ja, daar komt-ie hoor. Pak hem maar aan, pak hem maar aan. Pak hem maar aan. Zo, doe Daar is-ie. Lara Rensen... Nieuws en ja, via de natuurlijke weg dus, maar dat had u wel begrepen denk ik. Want uh, kinderen die zo ter wereld komen, uh, hebben minder gezondheidsproblemen in de eerste weken na de bevalling en in de eerste vijf jaren van hun leven dan kinderen die bijvoorbeeld via een keizersnede ter wereld komen. Dat blijkt uit een grote internationale studie onder bijna een half miljoen gezonde Australische vrouwen en hun kinderen. Epidemioloog Lilian Peters is hoofdauteur van het artikel over deze studie dat vandaag verscheen in het uh, tijdschrift Birth en ze werkt bij het UMC. Groningen en VUMC in Amsterdam. Mevrouw Peters, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Kun je uit het onderzoek afleiden dat bevallen langs natuurlijke weg... dus ook beter is? Uh, nee, we hebben deze resultaten wel aangetoond met onze studie. Maar dit is de eerste studie die heeft onderzocht... wat, verschillende, wat het effect is van de verschillende geboorteinterventies. Uh, zoals inleiding van de uh, baring, bijstimulatie van de baring... Een, uh, Forceps, uh, bevalling of een vacuüm of een, een tangverlossing... dan wel een keizersnede. Uh -huh. En dit is de eerste studie die kijkt naar een mogelijk verband... Uh, bij het, het kind op 28 dagen en op vijfjarige leeftijd. Okay. Wij zien echter wel een aantal verbanden. Uh, zo is bijvoorbeeld uh, hebben wij gerapporteerd dat kinderen die zijn geboren naar een inleiding en naar een tang- en vacuumverlossing, dat die uh, een vier weken na de geboorte een verhoogde kans te hebben op geelzucht. En daarnaast zien wij ook dat kinderen die zijn geboren met een keizersnede, dat zij op korte termijn zijn opgenomen in het ziekenhuis vanwege voedingsproblematiek en onderkoeling. En op langere termijn zien wij zelfs dat kinderen die zijn geboren met een keizersnede... dat zij een verhoogde kans hebben op metabole ziekte. En dat is onder andere obesitas en diabetes. Maar ook zien wij dat uh, andere geboorteinterventies ook een verhoogde kans geven... op luchtweginfecties, gewone infecties en eczeem. Dus wij zien wel een aantal associaties... Uh, voor slechtere uitkomsten. Maar nogmaals, dit is een eerste studie... die dit, die dit zo uh, gedetailleerd heeft gerapporteerd. Ja, precies. U heeft gewoon weg bijgehouden uh, hoe een kind ter wereld is gekomen en uh, het kind gevolgd als het ware. U kunt dus nog niet zeggen hoe het komt... dat er bijvoorbeeld vaker geelzucht wordt geconstateerd. Nou, voor geelzucht is daar op zich wel een medische verklaring voor. En dat is wanneer een kind met een tang of een vacuümverlossing wordt geboren en dan komt er echt wat druk op de schedel. Dat geeft wel een iets van een. een, een ja, iets met andere ja, verklontering van bloed. Wat uiteindelijk wel afgebroken moet worden in de lever. En dat kan uiteindelijk oh, okay. en, en dat geeft dan uiteindelijk weer, beleid dat weer tot geelzucht. Ja, maar in andere gevallen zou echt nog meer onderzoek nodig moeten zijn, denk ik. Ja, er zijn wel een aantal uh, hypotheses daarvoor om dit te verklaren. En dat is onder andere het microbiome-hypothese... waarin men stelt dat uh, hoe een kind geboren wordt... dat dat een, een, een andere samenstelling van bacteriën uh, heeft. Uh -huh. En deze verschil in samenstelling en de hoeveelheid van deze bacteriën... kunnen leiden tot slechtere uitkomsten op langere termijn. Een andere hypothese uh, gaat meer over de stress dat een, een kind ervaart... Uh, dus wanneer een kind geen stress ervaart, bijvoorbeeld bij een geplande seksio... of een kind dat juist heel veel stress ervaart, omdat een, een vrouw is ingeleid... en daarna is bijgestimuleerd en vervolgens nog een spoedkeizersnede heeft gekregen... dus die heeft een veel grotere level van stress... dat deze stresslevels ervoor zorgen dat er een aanpassing uh, gebeurt in de DNA-structuur. En juist deze DNA-structuur kan uh, een verklaring zijn... dat het immuunsysteem anders is geprogrammeerd waardoor een kind slechtere gezondheidsuitkomsten heeft op het langere termijn. Ja, precies. Maar dit, dit ja. is een studie onder een half miljoen Australische vrouwen en hun kinderen. Kan je dit domweg vertalen naar Nederland of is die situatie hier anders? De situatie is in Nederland uh, wel anders... Uh, in Nederland uh, is het bijvoorbeeld niet gebruikelijk om een geplande keizersnede te plannen als vrouw op eigen initiatief. En dat is in Australië wel, uh, nou niet gebruikelijk, maar wel een serieuze optie. En daarnaast wordt in Nederland 76% van de vrouwen uh, uh, geeft bevalt vaginaal, zeg maar. En uh, 10% wordt ongeveer met een vacuüm uh, geboren... en 16% met een keizersnee. Uh -huh. Terwijl in Australië wordt bijvoorbeeld 22% van de, de vrouwen... bevalt met een keizersnede. Dus die cijfers die liggen echt wel heel anders. Oké, okay, nou, uh, dank voor nu... voor het toelichten van, uh, van uw artikel over deze studie. Mevrouw Peters, epidemioloog uh, Lilian Peters. Ik praat even door met uh, gezondheidszorgredacteur... Rinke van den Brink. Rinke, uh, dit zou natuurlijk wel olie kunnen uh, uh, uh, ja, gooien op het vuur... van een toch overhitte discussie... of je nou natuurlijk moet bevallen of niet. Uh, hoe, hoe, wat denk jij? Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou, je mag van mensen in het vak, dus van gynaecologen en verloskundigen... verwachten dat ze een artikel goed lezen. En uh, dan zie je een heel genuanceerde... Uh, uh, allemaal is het opgeschreven. Hè. Er zijn, zijn kanttekeningen bij de studie. De auteurs geven zelf aan dat ze bijvoorbeeld niet weten... waarom die Australische vrouwen een tangverlossing... of een keizersnede hebben gekregen. Er kan een hele goede medische reden voor bestaan. Um, dus uh, ze nemen veel slagen om de arm. En ze zeggen eigenlijk één hoofdboodschap hebben ze... Um, uh, Artsen, verloskundigen, wees je ervan bewust dat als je medisch ingrijpt in een uh, bevalling, dat er voordelen, maar ook tegendelen mee gemoeid uh, zijn. Hoe heet het, ja, Nadelen, mee, nadelen mee gemoeid zijn. Ja. En, en weeg die zorgvuldig tegen elkaar af voordat je je keuze maakt. Ja. Het aantal ziekenhuisbevallingen stijgt. Uh, hoe komt dat? Zijn, zijn bevallende vrouwen uh, misschien ongezonder dan vroeger? Of kunnen we dat uh, niet stellen? Uh, de, we stijgen duidelijk hè. De afgelopen sinds 2000 is, is het aantal thuisvervallingen van 37 naar 30 procent van het totaal gedaald en het ziekenhuis omhoog, omhoog gegaan naar vanand. daar is niet echt een duidelijke verklaring voor. Een van de dingen die mogelijk een rol speelt is de leeftijd mm -hmm. waarop vrouwen hun eerste kind krijgen. Dus dat er vaker um, verhoogde risico is op complicaties. Dat en vrouwen vaker wat later nu een kind krijgen. Ja, ja. Dat, dat zie je gebeuren, dus dat, dat zou een verklaring kunnen zijn. Een andere verklaring die in ieder geval speelt... is dat de laatste jaren steeds meer vrouwen... Uh, pijnbestrijding willen via een ruggenmergprik. Mm. En dat kan alleen in het ziekenhuis. Dus als je dat wil, als je daartoe besluit... en dat doen vrouwen in overleg met de verloskundigen wel zelf... dan moet je naar het ziekenhuis en dan is het dus een medische bevalling. Een ziekenhuisbevalling. Wat is wat jou betreft het belangrijkste... wat um, Nederland meekrijgt nu van mevrouw Peters en haar onderzoek? Ik denk dat het belangrijkste is dat er een um, duidelijk verband wordt geconstateerd tussen gezondheidsproblemen naar niet-natuurlijke bevallingen. Mm -hmm. En dat wat moet gebeuren nu is uitzoeken. Waardoor er komt. Was er in al die gevallen waarin die uh, uh, kunstgrepen zijn gedaan, om het zo te noemen, een medische reden voor? Of was dat niet zo? Want in dat laatste geval, dan is er toch een. Dan zou je niet zo snel moeten kiezen daarvoor. Dat is uh, wat je meegeeft. Dank je wel. Rinke van Den Brink. Nog even naar uh, De weg. Meneer Pazet, hoe is het daar inmiddels? Ja, nou ook aan deze hele drukke avondspits komt natuurlijk een eind. Nog 285 kilometer is er over. We zaten een uur geleden nog boven de 500. Maar rond Eindhoven en rond Apeldoorn is het nog steeds niet heel fantastisch. Daar is de A1 nog dicht van Amersfoort naar Apeldoorn bij de Afrit Hoenderlo. En in het zuiden de A67 Venlo-Eindhoven bij Asten. In beide richtingen staan daar flinke files. Maar je merkt ook op de A10 nu dat je vaststaat tussen knoop het Watergraafsmeer en knoop het Amstel richting Den Haag is een ongeluk gebeurt. Ze zijn aan het bergen. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is een kwartier. De Europese Unie zet zich schrap in de zaak van de oud-dubbelspion Skripal. Veel EU-landen en de Verenigde Staten sturen Russische diplomaten het land uit... als reactie op het uitblijven van een goede verklaring van Rusland voor de aanval... met zenuwgas op deze Skripal, waarbij zeer waarschijnlijk uh, een Russisch gas werd gebruikt. Premier Rutte maakte dit vanmiddag bekend in de Tweede Kamer. Het Nederlandse kabinet heeft in nauw overleg met internationale bondgenoten en partners besloten dat twee Russische inlichtingenmedewerkers die op de Russische ambassade werken niet meer welkom zijn in ons land. Ze zijn in Nederland werkzaam op de Russische ambassade. Nederland zal de Russische federatie hierover vandaag informeren. Een aantal andere EU-lidstaten en NAVO-bondgenoten hebben gelijksoortige maatregelen genomen of zullen die op korte termijn doen. Minister Blok van Buitenlandse Zaken ligt het besluit nog toe... doet hij aan het politiek verslaggever aan zijn andering gaan. Onder twee Russische diplomaten, u hoorde het Rut al zeggen... die in Nederland werken uit te wijzen. Het gaat om twee mensen van wie onze diensten aangeven... dat ze ook inlichtingwerk verrichten. En daarom is het logisch dat we ook voor deze mensen gekozen hebben. U kunt dus ook tegenmaatregelen verwachten, want zo gaat het meestal. Nou, we hebben dat inderdaad gezien toen Engeland als eerste deze stap nam. Maar ik wacht nu af... Wat is het uiteindelijke doel dat de Europese Unie... met deze brede maatregelen wil bereiken bij Rusland? Dat de waarheid boven tafel komt. We vragen specifiek aan Rusland werk mee door, aan het onderzoek... door de eh, organisatie ter bestrijding van chemische wapens... gevestigd hier in Den Haag. En door dat onderzoek moet achterhaald kunnen worden wie dit gedaan hebben. En uiteindelijk is het doel om die ook voor de rechter te krijgen. Heeft u het overtuigende bewijs gekregen van Groot-Brittannië... dat het inderdaad de Russen zijn die achter deze aanval zitten? Het is niet zo dat Nederland daar eigen informatie over heeft. Engeland heeft aangegeven waarom het zeer plausibel is. Het gebruikte gifgas, de achtergrond van het slachtoffer, de heer Skripal en zijn dochter, is in Rusland. Dus het is zeer plausibel, maar we hebben geen eigen informatie. Dat is de basis voor het handelen van de EU? Dat is de basis voor het handelen wat erop gericht is om via de organisatie ter bestrijding van chemische wapens ook de volledige waarheid op tafel te krijgen. Maar het is een plausibele verklaring, hè? het is niet een hard bewijs. En toch zijn de stappen vrij vergaand. En die stappen zijn gericht op boven tafel krijgen van dat bewijs... via een onafhankelijke internationale organisatie. De hoop is dat Rusland daar nu ook aan gaat meewerken. Minister Blok met uh, Hans Andringa. De relatie tussen de EU en Rusland wordt door deze maatregelen... verder onder druk gezet. Maar de EU-landen vinden dat het nodig is... om Rusland een duidelijk signaal te geven. Maar zoals minister Blok zojuist zei... de EU-landen vertrouwen in deze zaak uh, op informatie van de Britten. Een hard bewijs dat Rusland achter de aanval op de oud-spion Kripal zit... hebben de Britten nog niet gegeven, voor zover bekend. Lara Rensen. Nieuws en co... 10 minuten voor half zeven, elke dag. Maar goed, Ik rond dit tijdstip een vaste gast van Nieuws Co. die vanuit zijn of haar expertise kijkt naar het nieuws. Vandaag is dat Laila al-Zwaini, Arabiste en juriste. Laila, goedenavond. Goedenavond. Jij wilde het graag hebben over uh, Iman Fawaz-Janit... die in een video op Facebook de burgemeester van Rotterdam, Abu Talib... een afvallige moslim noemt en ook een vijand van de islam. Volgens de telegraaf die met dat bericht kwam zeggen experts... dat deze oproep in salafistische kringen neerkomt op een doodsvonnis. Ik wil even met je nog um, naar burgemeester Abu Talib... want die reageerde vrij laconiek. Ja, het enige wat ik echt uh, hoop en verwacht... is dat meneer uh, Sneed een keer uh, echt tot inkeer uh, komt... en zich gaat bezighouden met het binden van mensen... het preken van vrede en saamhorigheid... Uh, niet het verketteren van mensen... of mensen buiten de orde te plaatsen... of buiten hun geloof te plaatsen. Dat is allemaal niet zo netjes. En bovendien kan dat ook uh, gevaarlijk uh, zijn. Dus het is denk ik handig als deze meneer een keer tot bezin komt... en voor zichzelf nagaat uh, waar hij mee bezig is. Ja, um... Ja, hij wordt verketterd, buiten de gemeenschap geplaatst. Um, en het kan ook gevaarlijk zijn. Jij hebt, uh, Laila, onderzoek gedaan naar dit soort uitspraken van afvalligheid. Is dat inderdaad een doodsvondus? Moeten we het zo lezen? Nou, ik wil ten eerste stellen dat het niet helemaal duidelijk is... of de imam uh, dat ook daadwerkelijk gezegd heeft. Hij ontkent het uh, nu op Facebook, uh, las ik. Uh, dat hij de woorden afvalligheid en zeker een bedreiging... En niet, uh, naar Abu Talib niet heeft uh, zo uh, gezegd zelfs. Dus uh, dat af, uh, afgezien van uh, het... Uh, idee en het concept van afvalligheid binnen de sharia. Ik heb daar inderdaad destijds mijn masterscriptie over uh, geschreven. Dat was in de tijd van uh, Salman Rushdie... en de fatwa die hij uh, tegen zich kreeg van uh, Ayatollah Khomeini... Uh, een fatwa is overigens geen vonnis. En zeker ook geen doodvonnis. Uh, wat wat ik toen heb. Uh, ja, Het is een, een, een advies of een mening van een jurist. Oh, okay, uh, ja. Afhankelijk van de autoriteit van de jurist uh, kan hij meer of minder gezag hebben. Maar een moslim hoeft dat niet te volgen. Uh, in ieder geval niet in de Sunnitische islam. Een imam Junaid is een Sunnit. Um, maar wat de Koran zegt, niet, uh, geeft niet de doodstraf op uh, afvalligheid. Er staat in dat God zal beslissen, uh, dus in het hiernamas... en dat er hier op deze aarde geen uh, straf voor staat. Daarentegen staan in de tradities van de profeet... en de uh, salafisten die baseren zich zowel op de Koran als de tradities van de profeet. Daarin staat wel uh, dat uh, afvalligheid de dood ten gevolge uh, zou moeten hebben. Alleen, uh, daarin binnen de sharia is er ook sprake van een rechtsgang. Er moet een rechter zijn die dit dan beoordeelt. Er is sprake, er moet bewijs zijn, een uh, intentie. Er moet ook een gelegenheid worden geboden voor berouw. Het is echt heel specifiek geregeld. Dus dat zelfs een imam uh, dat dan zo uitspreekt... dat is in de Soenidische uh, islam gewoon niet toegestaan. Dat moet in ieder geval via een rechtsgang. Nou ja, maar als hij dit uitspreekt, kan dat uh, natuurlijk wel gevolgen hebben. Mensen kunnen zich geroepen voelen om daarnaar te handelen... Uh, dat zou kunnen, maar dat soort mensen denk ik die uh, nemen dan misschien uh, iedere aanleiding daarvoor uh, om dat te doen. Ik zou het zeker niet onderschatten. Als inderdaad de imam Junaid dit heeft gezegd, dat is dus nog niet uh, vastgesteld. Nee, precies. Hij ontkent nee. Het. Nee. Ja, ja. Hij dus het uh, zelf. we zouden eigenlijk uh -huh. uh, de tekst moeten, moeten laten vertalen hè? en moeten horen ja. en dan laten vertalen. Het was in januari uitgesproken, ik denk in een preek van een uur lang. Dus uh, het is dan wel belangrijk inderdaad dat de goede woorden... want het geloofsafval redda, dat is een echt heel specifiek woord in het Arabisch... ook ja. uh, als het om deze uh, daad gaat. Dus, maar dan kan je uh, misschien goed, ook een is... beetje omheen fietsen, denk ik dan, als imam. Nou, uh, nou, een imam zou er niet omheen moeten fietsen. Die moet heel stellig daarover zijn. Want uh, het is al ingewikkeld genoeg. De sharia, en zeker als iemand een, een, een vorm van gezag nee, heeft. Nee, maar ik bedoel meer dat hij het niet direct zegt, maar daar wel, uh, dat het wel oh, impliceert. Dat snap ja, je wat ik nou bedoel? daarom. Het is sowieso niet goed, om, welke termen je ook gebruikt... om uh, andere moslims uh, te veroordelen uh, dat zij niet een goede uh, moslim zouden zijn. Dat is niet aan moslims onderling. Uh, sterker nog, de profeet heeft gezegd... dat verschil van mening een zegen is onder moslims. Uh, mm. Dus dat het juist bevorderd moet worden dat moslims van mening verschillen en dus gezamenlijk tot een consensus zouden kunnen komen... over wat dan een ware sharia is. Dus, waar dus zeker zou dan... niet dat je elkaar verkettert. Nee, precies. Maar waar zou deze iemand, als hij uh, al zou willen stellen... dat uh, Abu Taleb uh, ja, niet meer bij de club hoort... waar, waar, waar zou hij zich dan op baseren? Niet op de Koran, zeg jij dus eigenlijk. Nou... Ik uh, heb onderzoek gedaan en uh, met mijn andere rechtsgeleerden ook uh, met uh, gezag uh, dat in de Koran, uh, dus het woord van God uh, niet staat dat daar in deze wereld een straf is. Dat God daar zelf over oordeelt in het mm. hier Dus uh, de dag des oordeels. Uh, in de tradities van de profeet, nogmaals dat de hadith heet dat in het Arabisch, dat is ook een bron voor salafisten om naar te kijken. En die zijn ook gezaghebbend. Daar staat het wel in. Maar nogmaals niet de rechtsgang die daarop volgt. Dus je, je, er is gewoon verschil van mening. En nogmaals, de, in de sharia is verschil van mening juist een, uh, een zegen. En je zou inderdaad niet, uh, een, als één imam dat zegt... met hoeveel gezag dan ook hoeft dat niet bindend te zijn. Nee, dus nee. als je meer weet van de sharia, weet je dat. Maar misschien dat moslims toch denken dat dat gezaghebbend is. En misschien daarna wel uh, handelen. Ja, want uh, dat is wat uh, uh, de NCTV stelt. Dat het een intolerante boodschap uh, is van deze imam. En dat die bijdraagt aan het radicaliseringsproces... in de richting van jihadisme. Uh, hoe hoe kijk, kijk, kijk jij daarnaar? Is zo'n nou, uitspraak uh, gevaarlijk? Iedere haatboodschap die mensen uitsluit of uh, verkettert is niet goed... van welke uh, extreme radicale kant het ook komt. Uh, het is ook zo dat in het regeerakkoord van dit huidige kabinet uh, expliciet staat... dat uh, alles in het werk gesteld moet worden om te voorkomen... dat aan haatpredikers een podium wordt geboden. Dus ze zijn daar extra alert op om uh, geen podium te bieden. Dus het kan ook nog wel uh, extra politieke lading hebben. Maar... Nogmaals, dit, dit is uh, ook politiek. Het is, uh, de polarisering van allerlei kanten is niet goed. Mensen uitsluiten is uh, niet goed. Uh, Haatzaaien niet. Dus ik vind uh, inderdaad dat daar... Maar ook middels discussie onder moslims zelf. Je mm. moet je ook niet bang laten maken als moslim... om hier tegen in te gaan, vind ik. En misschien dat, uh, dat ook de bedoeling is... dat uh, zulke radicale salafisten eigenlijk de mond snoeren... van alle andere moslims ook... Uh, en dat dat absoluut de, de, niet bijdraagt aan uh, het jezelf ontplooien als uh, moslim. En nogmaals, het is uh, salafisten die uh, preken vaak... dat ze zelf uh, de betere moslim zijn. En dat is een soort van arrogantie dat uh, ik ook niet zou accepteren zelf. Uh. En spreek je dus uit in dat opzicht. En ga vooral met de war in gesprek. Hè? Dat geef je aan Laila al Arabisten ja. en uh, juristen. Dank je wel weer voor uh, je bijdrage aan Nieuws in Koop vandaag. Tot zover Nieuws in Koop. Met erin transgenders vinden moeilijker werk. Is extra geld voor defensie nou genoeg? En Amerika en Europese landen wijzen Russische diplomaten samen uit. 14 member states. zeer te veroordelen en verwerpelijke acties geweest in een Salisbury. Have decided to expel Russian diplomats. Onze inzet is dat er meegewerkt wordt aan het doen van het onderzoek. Dat er een stap genomen zou worden, nee, dat is niet verrassend. De Relatie ondermijnt. Ik denk wel dat de hoeveelheid diplomaten die nu uitgezet worden min of meer verrassend genoemd mag worden. Maar zal de Russische houding ten opzichte van die hele Skripal-affaire niet veranderen? Goede relatieve zin een beetje, maar niet hard genoeg. President Trump ziet ons aankomen. Ja, het is helder dat we niet aan het groeipod uh, voldoen. Bij sollicitatiegesprekken weer vragen over, over mijn transitie... dan over wat ik nou werkelijk kan en wat ik doe. Nee, daar zitten werkgevers zeker niet op te wachten. Dat dat wordt gezien als een behoorlijke belasting. Ook anno 2018. Je ziet eruit als een prachtige vrouw. Dankjewel. Toen ik midden in mijn verandering zat... ben ik eigenlijk geen enkele dag ziek geweest. Straks, dit is de dag met Thijs van der Brink. Ik wens u een heel fijne avond. En tot morgen, veel plezier bij Thijs. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Rusland gaat het massaal uitzetten van Russische diplomaten... uit westerse landen met gelijke munt terugbetalen, heeft het Kremlin gezegd. 18 landen gaan Russen het land uitzetten... als reactie op de gifgasaanval op een dubbelspion in Engeland. De Amerikanen zetten 60 Russen uit, Nederland 2.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 VVD-prominent Hans Wiegel is door de grootste partijgroep De Mos gevraagd als verkenner voor een nieuw college in Den Haag. Woensdagochtend spreekt Wiegel eerst met alle fractievoorzitters uit Den Haag samen en daarna ontvangt hij de fractievoorzitters apart. FC Twente heeft trainer Gert-Jan Verbeek per direct op non-actief gezet, melden diverse media. Verbeek wordt verantwoordelijk gehouden voor de zwakke resultaten en de slechte werkrelatie met de spelers en de staf. FC Twente staat laatste in de Eredivisie en won onder Verbeek slechts één wedstrijd. En voor het weer is hier Peter Kuipers-Munneke. In de oostelijke helft van het land uh, vallen hier en daar wat buien. Die kunnen ook fel zijn met uh, hagel. Bijvoorbeeld in de buurt van uh, Emmen, de Honsrug in Drenthe. Maar uh, ook uh, op de Veluwe zitten op dit moment een paar stevige buien. Die gaan vanavond en vannacht uitdoven. Dan wordt het een vrij rustige nacht. Uh, er zijn ook wat opklaringen. En in die opklaringen kan opnieuw mist ontstaan. Net zoals afgelopen nacht. En de temperatuur die daalt opnieuw tot dicht bij het vriespunt. En op uitgebreide schaal krijgen we vorst aan de grond. Morgen dan lost uh, die mist wat sneller op dan vandaag verwacht ik. Maar er komt geen zon voor in de plaats, maar bewolking. En die bewolking aan het einde van de ochtend... dan gaat het daaruit regenen. Eerst in Zeeland, dan smiddags ook in het westen en het midden van het land... en dan helemaal aan het einde van de dag ook in het oosten en noordoosten. Ook woensdag hebben we een dag met behoorlijk wat bewolking. Dan wordt het zelfs nog net iets minder warm. Temperatuur van een graad of zes, zeven overdag. Dat is echt koud voor eind maart. En ook dan hebben we ochtends meest droog weer... en smiddags opnieuw regen. Vanaf donderdag gaat de temperatuur weer wat omhoog. Na zo'n 10, 11 graden overdag. Er komt ook wat zon bij. Maar die buiigheid die blijft niet in zo'n grote mate als morgen en overmorgen. Maar helemaal droog houden we het zo richting het einde van de week en het begin van het weekend niet. Bij de AWB zit René Passet met een hele drukke avondspits. Maar er komt gelukkig ook aan deze spits een eind. Voorlopig nog niet. 200 kilometer staat er nog. Vooral rond Apeldoorn en Eindhoven blijven de problemen groot... vanwege de afgesloten A1 en A67. Van Amersfoort naar Apeldoorn is de weg al uren dicht... bij de afrit Hoenderlo. En mensen die omrijden via de A28 of de A12... komen ook daar in files terecht. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem... tussen de afrit Hoenderlo en de afrit Schaarsberg... alleen al drie kwartier vertraging. Het gaat wel iets beter van Hengelo naar Amersfoort, daar krimpt de file nu bij de afrit Hoenderlo. Nu alle rijstroken daar weer open zijn. De A67 Eindhoven-Venlo is al uren dicht bij Asten. En mensen kunnen omrijden in beide richtingen. Dat is ook wel verstandig trouwens. Via Weert en Roermond. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de dag. 20% van de jongeren heeft ernstige mentale klachten die zelfs kunnen leiden tot een burn-out. Boosdoener is onder meer de smartphone die nooit uitstaat. Ja, hij is gewoon altijd bij me. En als mijn batterij leeg is eigenlijk de wat ruikt mijn moeders telefoon, maar ik ga echt niet zonder telefoon weg. En op die smartphone meldt zich dan vaak ook je baas, die wat van je moet, ook buiten werktijden. Moet er een recht komen om onbereikbaar te zijn buiten werktijd? En moet de overheid daar dan voor zorgen? Straks een debat daarover. Gisteren werd in een kerk in het Franse Trap een misgehouden voor de overleden politieman die vrijwillig van plaats ruilde met een gijzelaar, maar daarbij zelf om het leven kwam. Christenuniformman Getjan Segen stuurde vervolgens een tweet waarin hij het geloof van de katholieke agent naast dat van de islamitische dader. Het kwam wel op bijval te staan, maar ook op flinke kritiek. Onze commentator is vandaag communicatiedeskundige Jan Willem Wits. Jan Willem, wat is jouw, nieuws bij dit, uh, bij dit, wat is jouw stelling bij dit nieuws? Mijn stelling is: Arno Beltram is een katholieke martelaar. Dit is de dag waarop minister van Defensie Bijleveld de Defensienota presenteerde. Daar werd in het leger nogal naar uitgekeken, want de tekorten werden inmiddels op het Chineau af. In deze defensienota staat ook dat wij de persoonlijke basisuitrusting van militairen... waaronder de gevechtsvesten en de ballistische bescherming gaan vervangen. En dat is ook echt hoog tijd. En terwijl de minister haar visie uitgerekend vandaag naar buiten bracht... zetten uitgerekend vandaag 14 EU-landen en Amerika... tientallen Russische diplomaten uit. Vormt Rusland de militaire dreiging waarvoor we een sterk leger moeten optuigen? Wat vindt u? Praat u mee op Twitter en gebruikt u dan de hashtag #DedD? Meekijken kan ook via de webcam nporadio1.nl. Wij gaan hier in de studio praten met oud-militair... en tegenwoordig Kamerlid voor het CDA, Hanke Bruinslot. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. En met militair historicus en co-auteur van het boek... De Oorlog van Nu, Rijn Bijkerk. Ook u hartelijk welkom. Ja, meneer Bijkerk, oude tijden herleven. De Russische beer is weer helemaal terug. En dat bedoel ik dit keer niet de winterkou. Uh, de aandacht van het kabinet voor Rusland, wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat de dreiging van Rusland wordt overdreven. Wij gaan niet toe naar een nieuwe koude oorlog. Als er al een koude oorlog uitbreekt, dan zal die uitbreken tussen China en de Verenigde Staten. Maar niet tussen Rusland en Europa en Amerika. Als je kijkt naar de machtsverhoudingen en de krachtsverhoudingen, dan zijn die ook totaal anders dan tijdens de koude oorlog die in 1989 uh, eindigde met de val van de muur. En uh, in welk opzicht zijn die totaal anders? Nou, uh, als je kijkt naar het aantal uh, militairen, naar tanks, vliegtuigen, et cetera, dan is de NAVO ruim voorzien. Het probleem zit er veel meer in de politieke wil en de politieke samenwerking en in het feit dat uh, Poetin heel uh, geraffineerd is in het uitspelen van andere landen en in het toepassen van hybride strijdmethodes. De combinatie van een beetje dreigen met een oefening. Uh, beetje uh, des hekken. Desinformatie verspreiden, bijvoorbeeld in de Baltische landen. En uh, een beetje hekken als je de kans krijgt. Ja. Dat, is maar, dat is een probleem. Maar als je echt kijkt naar Rusland, dan is dat niet een bijzonder grote militaire macht. Militair gesproken hoeven we daar niet bang voor te zijn, zegt u. We moeten waakzaam zijn, maar het is niet de macht van de Sovjet-Unie. En uiteindelijk is Rusland zelfs een vrij zwak land als je kijkt naar het hele politieke en maatschappelijk systeem. Ja, mevrouw Slot, moeten we bang zijn voor Rusland? Vormt Rusland een gevaar voor Nederland? Uh, als je kijkt naar de defensienota, dan wordt daar ook uh, ingegaan op de geopolitieke uh, verhoudingen. Uh, dan kijk je niet alleen naar het noorden van Afrika, waar natuurlijk instabiliteit zit, uh, maar zeker ook naar Rusland. Rusland blijft uh, samen met China een factor van belang. Uh, ook uh, militair uh, gezien. De volgende veel meer voorzeggen, meneer Wijker. Ja, dat is, uh, dat, dat is toch wel een groot verschil. Want als je ziet wat uh, militair ook Rusland op de prank uh, nog kan uh, leggen. Bijvoorbeeld, Rusland heeft wel raketartillerie, dat heeft de NAVO niet. En dan is het belangrijkste om met Rusland uh, een dialoog aan te gaan, uh, maar ook uh, aan deterrence, afschrikking te doen. En dat heeft bijvoorbeeld de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken heeft ook zeer helder advies over gegeven. Ja. Nou, er zijn juist vandaag uh, allerlei Russische diplomaten uitgezet. Uit Nederland, maar ook uit allerlei andere landen. Is dat wel nodig dan? Uh, meneer uh, jawel, maar dat is de, de diplomatieke strijd... die terecht wordt gevoerd naar de, de schandelijke aanslag in... Uh in Groot-Brittannië, Dat ja, Staat notabene. los van de militaire macht, ja, ja, Ik denk dat als je kijkt naar Europa... dan is de militaire dreiging veel meer aanwezig... aan de, aan de zuidkant, uh, Midden-Oosten, Noord-Afrika... waar chaos heerst, uh, staten falen... samenlevingen die functioneren. Maar meer, Daar... van, meer van individuele terroristen dan van landen, nou, toch? Nou, nemen ook de indirecte gevolgen. Uh, bijvoorbeeld de demografische tijdbom. He, de bevolkingsgroei is enorm. Ja. En heel veel jongeren kunnen geen kant op. En in Syrië heb je bijvoorbeeld de oorlog van allen tegen allen. Ja. He, die een beetje doet denken aan de godsdienstoorlogen die wij in de 16e, 17e eeuw in Europa hadden. Ja, en daar zou het leger dus ook veel meer nou ja, op moeten spelen. Dat is een veel grotere bedreiging, ook voor de maatschappelijke stabiliteit... vanwege de ja. uitlopers naar West-Europa. Onder andere in de vorm van terrorisme. Mevrouw Branslott? Je ziet dus eigenlijk dat aan verschillende fronten er nu bedreigingen zijn. En daarom is het ook zo goed dat we komende periode... anderhalf miljard per jaar extra aan defensie gaan uitgeven. Want wat de heer Bijkerk ook wel terecht zei, is dat dat uh, uh, Rusland niet alleen uh, een sterke militaire macht is... Uh, maar ook zeer goed is in hy hybride oorlogvoering. Dat gaat over uh, cyber, over desinformatie. En daar moeten we ook een beter antwoord op krijgen. We hadden ze tuk, toch, Pas? Wij, wij wisten precies wat ze daar deden. Hebben we met de Amerikanen gedeeld? Ja, ja, ja. maar uh, daar, uh, daar zeggen de veiligheidsdiensten niets over. Dat hebben we vanuit kranten uh, goed gelezen. Maar het is van belang om ook bij de nieuwe krijgsmacht... die we gaan bouwen, om juist informatie gestuurd uh, optreden... cyber in te investeren. En dan ben ik ook blij dat de Defensie-nood ook echt geld ja. voor vrijmaakt. maakt. Ja, ja. ja dat, uh, wel voor een deel. Maar voor een deel is het ook echt wel herstellen van wat er tekort was, toch? Ja, zeker. Uh, afgelopen periode hebben, uh, heeft de Defensie uh, zwaar geleden. Er moet echt weer moet voor gezorgd... Uh, worden dat we de gaten in de weg eerst repareren. Het is voor het eerst in 25 jaar dat we weer gaan investeren ja. in, uh, in het leger. Maar het was ook wel nodig, zeg. Hey. Ja, en dat is, daarom is het ook goed dat deze minister en de staatssecretaris... ook nu al de defensienoten hebben neergelegd. Ja, dat is vrij snel omdat het kabinet is aangetreden, bedoelt u? Zeker. Ja. Uh, vorige periode duurde dat een jaar. Uh, nu is het binnen een half jaar. En er staat een heleboel werk. En dat begint ook met het herwinnen van het vertrouwen van het personeel. Ja, want dat, is, dat was kwijt. Het personeel vertrouwde de eigen politici niet meer. Nou, wat je ziet afgelopen jaren is dat personeel in een omgeving waarbij uh, materieel niet goed werkte, waarbij bijvoorbeeld de gevechtsvesten uh, niet op orde waren, ja. uh, waarbij je ziet uh, dat ze met minder mensen meer werk moesten doen. Waarbij je pang-pang moest roepen bij, bij oefeningen. Ja, gebrek aan munitie, uh, gebrek aan reserve delen. Het is van belang om hen. Uh, echt weer het gevoel te geven dat ze het juiste materiaal ja. hebben, juiste gevechtvechten en ook uh, bijvoorbeeld op uh, het vlak van beloning een stap uh, vooruit gaan. Het is ook niks voor niks dat we nu het AOW-gat uh, volledig gaan kunnen Meneer Buiker, ik zijn we weer op orde nu met deze anderhalf miljard? Uh, nee, zeker niet. Um, er is natuurlijk heel veel gebeurd. Uh, met name in, uh, tijdens het eerste kabinet Rutte van 2010 tot 2012 1 miljard bezuinigd op een kruismacht die net in de vier jaar ervoor in Oerresgap een hele zware prestatie had geleverd. Dus dat is keihard aangekomen bij de mensen. Maar ook in materieel opzicht. Nou, het vorige kabinet Rutte heeft het een beetje hersteld. Hè, de bezuinigingen werden wat minder. Er kwam weer wat geld bij. Nu hebben we een trendbreuk. Dat ben ik eens met het Kamerlid. Um, maar deze nota kan niet meer zijn dan een reparatienota. De gaten worden gedicht. Uh, voor anderhalf miljard euro krijgen we weer een krijgsmacht die enigszins op orde is. Hmm. Maar er komt niet extra capaciteit bij. Terwijl dat wel nodig zou zijn met die dreiging uit het uh, Midden-Oosten uh, en uit Afrikaan, ik, ik, Afrika. Ik zelf vind niet dat wij naar de 2% moeten die de NAVO eist van, van haar... Eist, dat hebben we toch gewoon afgesproken met elkaar? Dat hebben we zelfs afgesproken, ja. maar het is ook een eis... met name meneer Trump in zijn bekende uitingen. Ja, die zegt, je moet je aan je afspraken houden. Ja, ja. nou ja, dat, dat zou voor hem goed zijn. Ja, dat ja. zou ja. goed zijn. Uh, maar die 2% is, die denk ik, die is niet heilig het zou misschien wel onzin zijn om op die 2% te gaan zitten... want dan ga je zoveel meer extra geld uitgeven... dat dat niet een relatie heeft met de dreiging. Maar dat er na deze nota nog een nota moet komen... die is ook aangekondigd in 2020... waarbij dan echt een slag wordt gemaakt richting de toekomst... dat lijkt me... En hoeveel is er dan nodig? Ook bedrag? Oh, dat, dat weet ik niet, maar nou, het gaat mij het erom... die 2%, nee, die 2 is een beetje heilig verklaard... en dat is een politiek percentage. Hmm. Je moet gewoon kijken... wat willen wij als Nederland met onze krijgsmacht? Welke capaciteiten horen daarbij? En hebben wij ook de politieke wil... Om die capaciteiten in te zetten. Ja. Want anders heb je ook niet zoveel aan een krijgsmacht. Nou, Jan-Willem, voel je je wel weer veiliger? Nou, ik vind het allemaal een stuk ingewikkelder. Ik denk inderdaad, ten tijde van die koude, wereld, koude oorlog, die, die wapenwet loopt... daar zat vooral natuurlijk die psychologische component in. En we wilden gewoon een beetje, beetje laten zien... wagen het niet om in ons aan te vallen. Ik denk, volgens mij is Poetin daar nog steeds gevoelig voor. Dus als je die Baltische staat een beetje veilig wil houden... heb je die psychologische factor nog steeds nodig. Maar daarnaast hebben we natuurlijk gewoon een krijgsmacht nodig... voor de, de, de fysieke inspanningen. Hmm. En dat maakt het <coughs> dubbel op. Dus we moeten indruk maken tegen Poetin. Afschrikwekkende werking. Maar we moeten ook gewoon keihard met onze mond... Ja met onze laarzen in die modder. En gewoon hebben die mensen gewoon nodig... niet om psychologie te bedrijven. Dus terecht dat er meer geld bij komt, zeg jij? Absoluut. Ja, en ik, denk maar meer. Ja, ik, ik kan het alleen maar bijvallen. Is dat we, we hebben namelijk drie hoofdtaken. We hebben de taak om voor ons eigen... bondgenootschappelijk gebied op te komen. Uh, missies te doen. Uh, maar ook uh, om uh, um, landen bij te staan... bij rampen en crisis. Bijvoorbeeld Sint Maarten zijn we ja. natuurlijk, hebben we de marine ingezet. Ja. En dus we hebben de uitdaging om aan de ene kant... 6.000 vacatures te vullen uh, Aan de andere kant, het beeld ontstaat nu... dat er op materieel gebied minder gebeurt. Maar als je kijkt dat van de marinevergatten... tot de mijnenjagers naar de onderzeeboten... alles vernieuwd wordt. Uh, de Fenix, de 97's en dergelijke... ook gemoderniseerd wordt. Dan wordt er echt ook een stap gemaakt ja. uh, in de slagkracht. Maar extra JSF's kopen zat er nog niet in, begrijp ik. Nee, maar dat, die, uh, die hebben we nu net allemaal aangekocht. En nu is het voor de marine uh, echt van belang... dat zij weer schepen kunnen... Krijgen, die kunnen meedoen in de wereld die winnen echt op het niveau zijn uh, dat je ook een gevecht kan voeren. Ja. En voor de landmacht geldt ook dat veel materieel verouderd is. Dat moet gemoderniseerd worden. En een belangrijke slag is te slaan op het informatiegestuurd optreden. Ja, dus op cyber en dergelijke. Ja, we zijn, maar we zijn er nog niet met deze anderhalf miljard. Ja, nee, dat staat ook heel duidelijk in de defensienota In 2020 wordt een nieuw eikpunt gemaakt... waarbij gekeken wordt welke stappen moeten we daarna doen. Ja. Maar het gaat er nu om uh, dat we niet alleen in lange lijnen denken... Uh, maar ook korte dat klappen lange maken. Lange lijnen? Dat, zijn, dat is verder ja, naar de toekomst? Naar de toekomst okay. toe. Uh, uh, een positief punt is ook dat nu voor het eerst... ook in een uh, termijn van 15 jaar gedacht gaat nou ja. worden. Ja. Eerst was het altijd vier jaar, nu wordt het 15 jaar. Maar we hebben ook die korte klappen nodig... om de mensen die bij Defensie te, uh, te werken... weer plezier in hun werk te geven, vertrouwen te geven... Okay en gereed te maken op de toekomst. Dank voor nu. Dit is de dag waarop militairen hun uniform weer aan mogen op straat. Vier jaar geleden werd het verbod ingesteld... omdat het dragen van een uniform wel eens provocerend kon werken. En nu is die regel van de baan. Deze aspirant militair is er blij mee. Vooral om logistieke redenen. We moesten dus gewoon in burger of in onze school... toen uh, moesten naar uh, En haalden onze spullen mee. En dan stond je dus gewoon in je onderbroek uh, om te kleden... in het uitlatengebied uh, uh, van de honden. Dan stond je daar je tenu om te kleden. Dit is de dag waarop 4 tieners is terechtstaan voor de mishandeling van een homostel uit Arnhem. De mishandeling vond vorig jaar plaats na een avondje stappen en kreeg veel aandacht in de media. De zaak wordt vandaag achter gesloten deuren behandeld vanwege de leeftijd van de verdachte tot spijt van de slachtoffers. Want die willen aandacht voor het vermeende homogeweld. Dit moet ook in de wereld uh, gebracht worden. Dit kun je niet over je heen laten gaan. Want anders wordt het nooit opgelost. Dan wordt er nooit wat tegen gedaan. Dan kunnen we nooit vrij zijn om zomaar te zeggen... En dat willen we toch allemaal? Inmiddels gaat justitie er trouwens niet meer vanuit dat het om homo-geweld gaat. Nergens in het onderzoek is gebleken dat homo-haat het motief van de mishandeling zou zijn. We gaan het hebben over Arno Beltram, de politieagent... die vrijwillig van plaats ruilde met een gijzelaar vorige week... bij een gijzeling in een supermarkt in het Zuid-Franse Treb. En dan met name over een tweet van uh, ChristenUnie-leider Gretjan Segers... die twitterde gisteren twee gelovigen. Redouan Lakdim was bereid te sterven... en vermoorde eerst nog een paar omstanders. Arno Beltram gaf zijn leven om dat van anderen te redden. Een hemelsbreed verschil. Communicatiedeskundige en katholiek Jan Willewits is hier. Jan Willem, er was een hoop te doen om die tweet. Wat vind jij? Ehm, um, ik... ik... Ik heb Gertjans Tegens heel erg hoog. Ik uh, geloof niet dat hij een uh, motivatie had... om uh, wat dan hem werd verweten de islam te beschen... En, en daar zeg maar, de katholiek tegenover te stellen. Ik denk dat het wel heel interessant is... voor alle mensen die met geloof bezig zijn... gelovigen, maar ook met niet-gelovigen... om na te denken van wat is hier nou aan de hand? Uh, en als we het hebben over martelaarschap... waar gaat het hier dan over? Want dat vond ik heel interessant aan deze casus... van deze Franse politieagent. Uh, hij werd natuurlijk in heel Frankrijk... als een soort van nationale held omarmd. En we zeiden allemaal heel stoer... Van hij heeft zijn plicht gedaan als politieagent, maar dat bleek niet het hele verhaal te zijn. Want er zijn collega's van hem die hebben gezegd van: ja, er staat nergens in een protocol van je moet jezelf aanbieden. Nee, je uh, moet ruilen met de positie van de gijzelaar. Dat is ook heel bijzonder, omdat hij heeft zo'n zo'n zo'n zo'n Heeft hij ook getraind? Dat staat dus nergens. Dus het is niet dat zo dat, dat, dat zij, het is geen plicht. Het is geen plicht nee. als een politieagent dat je jezelf moet aanbieden als een truc of als een middel om om om uh, vrij te krijgen. Maar wat gisteren, uh, wat sinds vrijdag heel erg naar buiten kwam... is dat hij ook een heel bijzonder geloofsgetuigenis heeft... omdat hij pas op latere leeftijd echt is gaan geloven. Hij is opgegroeid als zeg maar, een slapende katholiek, zoals heel veel Fransen... Ook Nederlander. Ja. Uh, en uh, een jaar of tien geleden heeft hij het geloof als het ware herontdekt. Is, is hij een nieuwe katholiek geworden. En is hij daar ook heel overtuigd mee bezig geweest. Niet alleen voor zichzelf, niet alleen thuis. Hè, zoals sommigen uh, van ons graag willen. Maar ook gewoon daarbuiten. Hij sprak veel over zijn geloof. Met, met, met zijn collega's, met vrienden. En heel, heel, heel pijnlijk is dat hij ook van plan was om over enkele uh, maanden in de kerk te trouwen. Met, ja. zijn, met zijn vrouw. Maar, maar zeg je dan daarmee van zijn geloof was eigenlijk zijn inspiratie. Bron om te ruilen met die gijzelaar? Nou, ik denk dat iedere, iedere christen, iedere katholiek... kan dit verhaal niet lezen... Op dit moment, hè, namelijk we zijn met de Goede Week begonnen... dus Lekker we zijn pasen. ons na aan het denken. We, we gedenken het leidend verhaal van Jezus. Uh, we lezen in de Bijbel hoe Jezus heeft gezegd... Uh, er is eigenlijk niks moois dan dat je je leven geeft voor je vrienden. Uh, dus we kijken naar dat offer van Jezus... Hè, die zijn leven gaf voor ons. Niet omdat hij zo nodig dood wilde... maar omdat hij oprecht dacht dat hij dat uit liefde moest doen. Ja. En dan zie je dat anno 2018... iemand die zich laat inspireren door dat verhaal van Jezus... hetzelfde doet... Niet omdat hij ze nodig dood wilde, maar omdat hij oprecht dacht... dat hij daarmee zijn geloof, zijn geloofsinspiratie kon volgen. Dat vind ik heel bijzonder. Ja, dus die nee, die weet... je snapt ook wel dat Segers daar enthousiast over was? Ja, een, een martelaar wordt vaak gedacht dat iemand die sterkt voor zijn geloof. Maar hij zoals is bijvoorbeeld voorbeeld... die, die dader, die zal gedacht hebben dat hij martelaar was? Ja, die, maar dat is een andere manier. Maar een martelaar is ook iemand die zich laat inspireren door zijn geloof... om een stap extra te zetten. Om meer te doen dan van hem als ja, mens van politie. Dan geef je het woord zoals... martelaar een positieve lading. Terwijl we nu toch vaak denken van ja, martelaar, doe maar even... Niet. Nee, maar, dat, maar ik denk dat er komt er wel uh, ellende van. Nou, in een van die Franse artikelen hierover is het, is ook het de analogie getrokken met Max, uh, Maximilian Kolbe, dat is een, een priester die in Auschwitz zat en die ook op die manier zeg maar, zijn leven heeft aangeboden in ruil voor iemand die op de dodenrij stond. Dus ik denk dat inderdaad dat martelaarschap heeft een beetje een, een rare uh, connotatie in deze tijd hmm. en natuurlijk ook zeker door de door de, door de, door de, door de, door de islamistische martelaars die die natuurlijk evident in strijd met Gods wil uh, uh, Handelde. En deze man, deze Franse politieagent, laat zien dat het ja. martelaarschap... ook je positief kan inspireren. En dat is volgens mij precies ook wat G.J. Segers heeft willen laten zien. Maar heeft hij misschien niet zo subtiel verwoord. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat dat. Uh, het geeft aan de religieuze stress. Om EO-collega uh, Tom Mikkels aan te halen. Uh, ik vind het heel opvallend dat die, die religieuze connotatie van dit verhaal. Dat, die verwijzing naar, naar de Goede Week. Maar ook dat martelaarschap. Het, het zaad van de kerk werd dat vroeger mm -hmm. genoemd. Dat er geen enkele Nederlandse journalist is die dat. überhaupt die context nog kent. Waardoor die dat een plaats kan geven. Ja. En inderdaad meteen dat vertaalt naar, naar islamitische mystische martelaar. Deze man is een getuigenis van een martelaarschap dat heel mooi is en ook heel bijzonder is... en ook ons allemaal kan inspireren. Okay, jij zegt... Na te denken, van waar, ben, waar ben jij nou bereid om je leven voor te geven? Dat, ze uiteindelijk, dat is de vraag die Goede Vrijdag wordt gesteld. Ja. Maar dat is die vraag die op deze manier heel actueel is geworden voor ons allemaal. En jij zegt, als, zeg eens, dat heeft willen zeggen, ben ik daar erg mee eens. En dat heeft willen zeggen, okay. daar ben ik van overtuigd. Oké, okay, dankjewel. Het is de dag dat ze bij Kwekerij van de Beek in Dongen het aspergeseizoen officieel geopend verklaarden. Het seizoen begint dit jaar extreem vroeg. Dat komt omdat er misschien een heel klein beetje is vastgespeeld. Nou, we hebben de natuur een klein beetje geholpen met, uh, door middel van een beetje verwarming onder de plant uh, en de temperatuur omhoog te uh, krikken door, uh, door waterslangen onder de plant te leggen. Dit is de dag waarop uit onderzoek bleek dat maar liefst 1 op de 20 jongeren de nacht onderbreekt om even de telefoon te checken. 1 op de 5 jongeren geeft aan ernstige mentale klachten te hebben die kunnen leiden tot. Een burn-out. Een wekker zetten om je notificaties te checken, dat leek in 1999 nog onvoorstelbaar. Heeft hij een uh, mobiele telefoon? Nee, hoor, dat heb ik niet. Waarom heeft hij er geen? Nou, ik zie er dus niet van in. Dan ben je op de fiets fietsen dan word je gebeld. <laughs> Ja, dat was nog geen twintig jaar geleden. Hoe anders is het nu? In Zuid-Korea heeft de overheid bepaald dat ambtenaren na acht uur... gedwongen worden te stoppen met werken. Bestaat er eigenlijk zoiets als een recht op onbereikbaarheid... en moeten werkgevers en werknemers daar maar eens afspraken over maken? Of moet de overheid met regels komen als de markt er zelf niet uitkomt? Daar gaan we over praten met VVD Tweede Kamerlid Dennis Wiersma. Goedenavond, fijn dat u er bent. Goedenavond. En met onderne ondernemer en directeur van we Pay People, Julius Kousbroek. Ook u van harte welkom. Dankjewel. Fijn dat u er bent. Ja, de fragmentje, de tijden zijn wel veranderd, hè? Ja, tegenwoordig schijnt het weer andersom te zijn. Hoe meer onbereikbaar je bent, hoe, hoe, belangrijker, hoe, je hoe belangrijker je bent. bent. Ja. Ja. Van het weekend nog lastig gevallen door collega's die mailden? Nee, die kijken wel lekker uit. Heeft u nog andere mensen lastig gevallen dit weekend? Nee, dat probeer ik zoveel mogelijk te voorkomen. Oké, okay, u, ja. u stuurt zelf ook geen mails in het weekend, als het even kan? Nee, ik heb wel, dat is wel lachen. Ik investeer ook in een, in een andere ondernemer, in wat jongere, jongere iemand. En die, um... U bent al heel oud? Nee, 40. Ja, ja het dus gaat snel. He. Extreem, ja, oud. extreem ja. oud. Ja, extreem oud. Nee, maar die, uh, die was in het weekend een keer aan het werk. En die, uh, die mailde dus om kwart over elf uh, naar een klant. En die was dus helemaal eigenlijk best op of... overgedacht, ja? zaterdag. Ja, zegt hij, en nou mailt die klant dan ook terug om 12 uur. En nou heb ik dus de hele middag op zaterdag gezeten. Ik zeg, ja, het is misschien handiger om die mail op maandagochtend te versturen, maar wel het werk zaterdag te doen. Ja, precies, dat is dan, uh, dat is dan een slimme oplossing. Meneer Wies, ja. Maar heeft u het weekend zonder collega's doorgebracht, althans op de mail of op de app? Uh, uh, of, uh... Nee, dat kan ik toch niet helemaal zeggen. Kijk, en, en mijn mandaat van de kiezer stopt ook niet bij zeven uh, <laughs> ja, ja. uur uh, op vrijdag of zaterdag. Dat gaat door, en dat is eigenlijk ook maar, uh, maar goed ook. Er zijn denk ik beroepen zoals, nou ja, die, die, die Ik heb maar ook mijn, mijn buurvrouw van het CDA. Die is ook uh, Wat mensen ook van je verwachten. En ook hele weekenden. Vaak als mensen tijd hebben natuurlijk. Als ze niet aan het werk zijn. Dan pas aan de politiek ook vragen gaan stellen. En die, uh, die beantwoord ik ook netjes. Maar bent u dan over, door de week een keer een dag vrij? Ik heb wel een dochter gekregen een half jaar geleden. En dan is het wel op meteen zoek hoe ga je dat op de goede manier doen. En ik probeer heel vaak op de vrijdag een, een dag, een deel van de dag eh, bij haar te zijn. Ja, maar niemand, andere mensen houden, daar zijn in uw geval helemaal geen rekening met uw privé. Of mailt er dan niemand op vrijdag naar u? Uh, ja, nee, er wordt heel veel gemaild. <lacht> zeker ook op vrijdag. En dat is ook heel normaal. Ik denk ook dat we dat herkennen. En dat het eh, tegelijkertijd dat wel een worsteling met zich meebrengt. Van ja, hoe normaal is dat nou? En is dat altijd ook waar je dan in mee moet gaan? En dat herkennen heel veel mensen. Ja. In 1999 hadden mensen nog niet bedacht, denk ik, dat we wifi-loze vakanties konden boeken. Die zijn er nu. Ja. Er zijn plekken die worden helemaal geïsoleerd en bedacht om even los van alle uh, nee, En Tot voor te kort zeggen. waren we allemaal op zoek naar wifi op vakantie, juist, toch? En moesten het goedkoper en zo. Wilden we allemaal kunnen appen tijdens en, de vakantie. En nu willen we het weer niet. Uh, althans, niet altijd. Want als je het te lang niet hebt, dan word je ja. ook weer in paniek. En dus dus dat is wel dat... een probleem. Daar zijn we het over eens. Het is volgens mij echt een worsteling. Hoe ga je daarmee om? En dat is een worsteling voor jezelf, maar ook voor uh, volgens mij je bedrijf, je, je baas, uh, volgens mij voor iedereen. Ja. Ja, Willem, gaat jouw telefoon als echt uit? Nou, ik probeer het wel. Wat heel uh, toevallig uh, heel interessant is... ik heb nu een aantal apps uh, uh, toevallig vorige week geïnstalleerd... die meten wat je mobiele telefoongebruik is. En je wordt dan ook echt als een verslaafde je toegesproken. Weet <laughs> dus wat, wat, wat ben je? Als je over de twee uur gaat, kijken, okay. krijg van... nou, dit is ongeveer wel, het is nu wel oké. Okay. En dan krijg je van die berichtjes van... Uh, heb je ook uh, echte contacten gemaakt uh, vandaag? Uh, maar dat is heel confronterend. Omdat je dus gewoon dan ziet dat je echt letterlijk drie tot vier uur per maar dag. Maar dat helpt, zomaar... jou dus een helpt jou al een beetje. Zo'n app helpt jou alweer een beetje. Dat helpt voor de bewustwording, ja. dat geldt voor heel eerlijke verslaving. Meneer Kausboe, wat moeten we doen? Nou ja, kijk, ik spreek natuurlijk mede wel namens wat andere ondernemers en werkgevers. Maar ik vind dat we minimaal, de werkgevers, minimaal een plicht hebben. om erop te letten dat dat werk een keer stopt bij medewerkers. En dat is niet voor iedere onderneming even, even gemakkelijk. En dat heeft ook met mores te maken. ongeschreven regels op de werkvloer. Wat wordt er van je verwacht? Uh, ik weet wel dat er gewoon te weinig daarover wordt gesproken. Eigenlijk niet. Dus waardoor mensen terug gaan mailen in als ze in het weekend nou ja, niet, niet, gemaild niet ieder, worden. Terwijl het misschien niet, helemaal niet hoeft. Nou precies. Hè. Wat, is, wat, wat is bereikbaarheid? Wat betekent dat? En, uh, en, en wat is overwerk? En wanneer stopt dat? Ik denk wel dat een gedeelte van het probleem nog niet eens zozeer zit... in het feit dat je met externe te maken hebt. Je hebt, je hebt natuurlijk als ondernemer of als onderneming... heb je best wel mogelijkheden om bepaald verkeer te stoppen. Je kan het ERP-systeem uitzetten. Je kan de e-mail uitzetten zoals voortwagen. En in Zuid-Korea doet de overheid dat nu, nu ook. Ook, ja, na, maar, ik, na acht uur ja maar ik denk niet dat je contact tussen collega's kan verbieden. En heel veel gaat ook via WhatsApp en andere kanalen. Maar het helpt wel als de mail er ja, uit, misschien. Ja, ik, ik betwijfel of dat een... Het uh, is, is iets wat je kan doen. Dat wil niet zeggen dat het probleem oplost. Ik, als ik... Als ik naar onszelf, ons eigen onderneming, kijk. Denk ik dat er heel veel werkgerelateerde onderwerpen besproken worden tussen collega's. Mm -hmm. Waar je als werkgever gewoon geen zicht op nee, hebt. Nee, appen kan je niet verbieden. Nou ja, nee, liever niet. Nee. Ja, en, en als ondernemer als... heb je er geen zicht op. Nee, je u zegt, maak het bespreekbaar. Dat is eigenlijk het belangrijkste dus wat ik het doen. De overheid hoeft niet in te grijpen. Nou, ik hm. denk, kijk, weet je, tien jaar geleden hadden we. Dat uh, staat mij nog wel bij, want we hebben nu twintig jaar geleden dat het mobiele telefoon. Uh, fragment van, van, uh, van net. Ja. Maar tien jaar geleden was er volgens mij de overheid die een campagne voerde: van roken. <laughs> Daar kom je samen wel uit. Ja. Nou, als je dat nu zou bekijken, dan lach je natuurlijk ook helemaal ja. dood. En dat gaan we hiermee ook krijgen, zegt ik, u? Nou, ik zou Over de, overheid de overheid wel de uitnodigen om te stimuleren... om dat gesprek tussen werkgever en werknemer aan te blijven gaan. Ja. Jan-Willem, heeft de overheid een taak? Ik denk het wel. Uh, vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Dat doet de overheid heel veel. Nou, dit heeft echt te maken met de volksgezondheid, zeker voor jongeren. Maar ook als het gaat om arbeidsrecht. We hebben ook, vinden het ook heel normaal dat de overheid zich bemoeit met arbeidstijden... Uh, en met de lengte van werkweken. Dus waarom niet Wat op dit... Nou, is, ik, ik ben een groot voorstander van een soort van... Uh, digitale zondagsrust. Laat de overheid gewoon ingrijpen... en ons dwingen om weer ons tot onszelf te komen. En zoals mijn app zegt... heb je ook echte contacten gehad vandaag. Ja, Laat ons gewoon dwingen om die smartphone weg de te leggen. De liberaal in ons en midden kijken... straks zijn vinger al op. Dennis maar kom er maar in. Ja. Nee, ik zit even, even na te denken. Wat, natuurlijk heb je hier een, uh, heeft een overheid een taak. En iedereen heeft hier eigenlijk een taak. En volgens mij is het een grote worsting. Hoe doe je dat op de goede manier? Als er een hele grote, mooie, simpele oplossing was... die de overheid had kunnen opleggen... dan was het natuurlijk al... Uh, dan heb je zelfs een liberaal mee, hè, zou ik zeggen. Maar als je de, de e-mail eruit gooit na 7 uur... dan stopt de mail natuurlijk niet. Hè. Dus, en dat is ook niet nou ja, het enige probleem. Hoezo niet? Dan, dan, stopt, dan kan je hem toch niet meer lezen? Er ja, altijd meer mensen nog nogal kunnen mailen. Ja, dan ja, moet je voor iedereen altijd die, die mail eruit gooien. En, nou ja, in mijn geval zei ik net oh, al... bij mijn werk vind ik dat niet passend. Hè. Ik wil altijd bereikbaar kunnen zijn. Ik vind dat ook dat het een keuze is die ik kan maken. Die, ja. die ja. keuze maak ik. Tegelijkertijd, het feit is... die kantoordeur laat zich steeds minder makkelijk dichtstaan. Ja. En dat brengt de vraag... Met ...met zich mee, gaan we daar wel op de goede manier mee om. Gelukkig hebben we al heel veel wet- en regelgeving... ...en moeten bedrijven daar eigenlijk ook wel op anticiperen. Maar ik ben het helemaal met, uh, met jullie eens... ...dat zouden ze nog wel eens wat vaker en wat beter kunnen doen. De overheid kan toch ook een voorbeeldfunctie hebben... ...door bijvoorbeeld zelf te zeggen... ...wij gaan niet meer met onze eigen medewerkers na acht uur s avonds mede. Ja, in Zuid-Korea is het dus zo dat ja. je na acht uur s avonds ...niet meer kan inloggen op de overheidscomputers. Nou, uitstekend. Ja. ja, maar daar ja, los je het dus niet mee op. Absoluut niet. 90% van die voorbeeldfunctie. Kijk, ik denk dat het ouderwets is. Ook om te zeggen, er is een bepaalde tijd. En op die tijd zeggen we, dan werk je dus niet meer. Er zijn ook mensen die... En dat is namelijk aan de andere kant flexibiliteit... die nu nog mist vaak op de werkvloer. Dat je voor je kinderen zorgt overdag. Dat je ze naar school kan brengen. Dat je ja. je werk bijvoorbeeld op een iets later moment Dus dat gaat gewoon dat steeds meer door links, Dat kan tegenwoordig. Ja. Dat was vroeger onbespreekbaar. Dus ik bedoel, het vastleggen op één ouderwetse tijd... lijkt mij ook niet meer helemaal logisch. Zorg dat je op de werkvoerder aandacht voor hebt en afspraken maakt lijkt mij wel heel logisch. Maar dit klinkt een en, beetje als inderdaad tien jaar geleden het roken heb het er eens over met nou, elkaar. Daar ga je het niet mee redden. Nee, nou ja, dat heeft toen inderdaad niet geleid tot, uh, tot, uh, tot betere afspraken. En uiteindelijk heeft de overheid daarop ingegrepen. Maar misschien moet je dezelfde tijd hiervoor nemen. Dat verandert ook heel snel. Maar als Kijk, we eerder hadden ingegrepen, hadden we misschien levens Ik weet niet of je eerder had kunnen ingrijpen, laat ik het zo zeggen. Ik weet ook niet of er nu een soort volksziekte is... waarbij iedere jongere met burn-out klachten enkel en alleen... Vanwege het feit dat de werkgever bereikbaarheid stimuleert of op een andere manier. Nou, nee, als ik wel zie een rol. wat er overdag gebeurt aan sociale media, wat misschien niet werkgerelateerd is, is dat ook een heel belangrijk ja. aspect waar je als ondernemer, werkgever Ze heel bijvoorbeeld. privé private appen op, bedoelt u? Nou ja, dat, daar ga, dat, daar ga ja, ik niet over. Jawel, maar ik vind wel dat iedereen voor de. In de hele breedte volledig bereikbaar is. En als werkgever kan je alleen maar op een stukje op die bereikbaarheid sturen. Ja, ja. En op het moment dat je daar wordt afgerekend. Kunnen, kunnen we dat aan doen, doen, denkt u, of is het nou eenmaal onderdeel van deze tijd? Nou, wat me opvalt aan deze discussie is dat het heel erg nu gaat over de werksituatie. Maar zo net gaf je ook duidelijk aan: van het is 20% van de jongeren die nu nog op school zit, die nog moeten gaan studeren of uh, uh, mbo moeten gaan doen, die ervaren dit probleem. Dus ik zou eigenlijk de vraag willen stellen... hoe gaan we nu met die huidige jongeren om... dat die niet het idee hebben dat ze de hele tijd bereikbaar moeten zijn. Telefoon nooit mee naar de slaapkamer. Nou ja, dat zou misschien wel een goede... je slaapt er ook beter door, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek... want het blauwe licht uh, houdt je wakker. Maar dat zijn ook zaken die je in de gezinssituatie ja. moet bespreken. Ja, maar, ja. maar dit Denk gebeurt is natuurlijk maar. echt op grote schaal. Er wordt hier ook heel goed over nagedacht. Er zijn hele klassen die hebben gewoon netjes met nummers in de klas hangen. Daar doe je s morgens je telefoon in. Dus dit wordt overal, worden hier allemaal goede voorbeelden bedacht en gedaan. Het is ook niet zo dat de overheid hiervan zegt, nou, zoek het maar uit en, en leuk en aardig. We organiseren de Week van de Werkses. We hebben miljoenen vrijgemaakt de afgelopen jaren om werkgevers hierin te, te stimuleren. Het is alleen de vraag, kan je als overheid op de knop drukken en zeggen het is opgelost. Of wil je dat mensen zelfbewust zijn... van wat ze doen op hun werk... en ook wat dat gedrag voor hen zelf betekent. Ja. Als je altijd op je telefoon zit... en dat merk ik zelf ook, word je ongelooflijk onrustig van. Dat, dat merk voor, je vanzelf. Ja. En dan moet je voor jezelf ook streng op zijn. En Inderdaad met hulp van je ouders, van je baas. Maar iedereen moet daar met elkaar... Uh, Meneer Kansboek, we zijn tien jaar verder. Welke regel voert de overheid in, denkt u? Ik denk dat de overheid weinig invoert. Maar ik denk wel dat er onder het kopje veilig werken... wat wordt toegevoegd? Kijk, tien jaar geleden, of misschien wel twintig... is wel wat langer terug. Hey, er zijn regels over veilige werkplekken. Asbest vrij en zo. Als, best vrij. als je een stijger opwandelt, dan hang je jezelf aan een ketting. Of in ieder geval je zeker <lacht> weet Het klinkt beter. Nee, nou ja, en vroeger was het zo dat je, dat je dat door je werkgever werd opgelegd. Maar tegenwoordig kijken mensen ook wel twee keer uit. Voor maar, wel, maar welke opwandelt. regel voert de overheid over het? Ja, Nou, ik verwacht eigenlijk niet veel. En als het wel zo is, dan zou het eerder in bij inspectie arbeidszaken. Dus is er een protocol? Weten we hoe we hiermee om moeten ja, gaan? Dat soort dingen, ja. En als ja. dat er niet is... Dat ja, klinkt een beetje het allemaal een zachte heel, met... heel nee, meestal. Ja, ja, ja, nee. nee, je mag zijn. Moet, een, moet een inventarisatie maken exact. en een plan ja. hebben hoe je dit met je medewerkers bespreekt en ook uitvoert. En dat staat nu ook al in de Arbobet. Dus die ja. hebben we nu al ingevoerd. Oké, okay, Jan Willem? Nou ja, eigenlijk is het natuurlijk belachelijk. Op het moment dat er een baas in Nederland zou zijn die zeven dagen per week, twaalf uur per, per dag, werknemers aan het werk heeft, dan zouden we vanzelfsprekend vinden dat er wordt ingegeven... Ja. en dat de nieuwsuur daar, daar een half uur uitzending aan besteedt. En nu hebben we zo'n baas die doet dat digitaal. En we zeggen, ja, dat moet kunnen. Dat moet, moet kunnen, gesprek. laten we maar eens gaan zeggen. praten. Het is gewoon slavenarbeid, maar dan digitaal online. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en ja, daar ronden dit... we mij af. Of, uh, <laughs> ja, <laughs> ja dat dus is dus wel jammer. altijd we Ik zeg heel hartelijk dank tegen Dennis Wiersma... tegen te Julius te Kousbroek, Hanke tot Rijn en Jan-Willem Wits. Zometeen Bureau Buitenland met Rick Delhaas. Daarin meer over de uitzetting van Russische diplomaten. En een reportage over de omstreden winning van palmolie in Indonesië. En straks om half negen zijn wij, er, wij er weer met langslijnen en omstreken. Een rechtsheefteslag van Portugal-Nederland. Ik zeg 1-2. NPO Radio 1.